Ook zouden er veel aanwijzingen zijn dat de Russische veiligheidsdiensten het proces proberen te dwarsbomen. De beurzen zijn weer opgeveerd na de diepe dal van gisteren. De AEX staat ruim 4% in de plus. Gisteren verloor de AEX nog 7,5%. Shell en de banken kregen de hardste klappen, maar die herstellen sterk. Ook in Londen, Frankfurt en Parijs staan beurzen rond de 4% hoger. Beleggers lijken weer vertrouwen te hebben... nu landen als Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten... nadenken over miljarden kostende maatregelen voor burgers, bedrijven en werknemers... om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te verzachten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië aangescherpt. Voor delen in het noorden van het land blijft code rood gelden. Dat betekent niet reizen. In de rest van het land geldt nu code oranje vanwege de corona-uitbraak...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Uh, Luisteraars, we zijn weer terug. U hoort het al. Het tweede uurtje van uh, Dolly en ondergetekende. En wat gaan we doen? Nou, we gaan even. even de summer is over. Laten we daar maar mee beginnen, Dolly. Hij moet op het begin even komen, maar hier is de summer over. The summer is over. Uh, Dolly, hou je van echt? Uh, Jean Journiers, of niet? Jacques, Jacques Brel. Lenny Coeur. Jacques Brel. Jacques Brel is ook mooi, ja, ja zeker. Dan nou, gaan, we, gaan we die verdraaien. Welke? Het, uh, Welke heb je meegenomen? Amsterdam. Amsterdam? Onze oh. hoofdstad. Oké. Okay. Ja, heel Ja, ja, ja. Heel ja, bekend. Ja, Hier ja, komt die ja, ja. Jacques ja, Brel. We hem niet.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 À la santé des putains d'Amsterdam, d'Amour ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent tout. Aux... Dankjewel, Jacques Bruil. Uh, uit Amsterdam. uit Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, ons eigen. Amsterdam Beach, maar ja, ze ah, heette hoi. toen nog niet natuurlijk. Uh, Zandvoort Beach, uh, so. <laughs> Amsterdam Beach. Uh, de microfoon is voor, uh, voor Dolly. Nou ja, Jan, want uh, vanavond is er een commissieraadsvergadering. Zeg ik dat goed? Raadscommissievergadering, precies andersom natuurlijk. Leuk voor uh, Skerl. Ja, zo is het. Raadscommissievergadering, die raaien nooit. Uh, maar dat ja. gaat gebeuren in het gemeentehuis Zandvoort. Starttijd is 8 uur. U kunt er natuurlijk bij aanwezig zijn. Maar mocht u uh, niet van huis weg kunnen en het toch willen volgen... dan kan dat, want ik zit hier vanavond in de studio om het door te zetten. Dus dan kunt u meeluisteren via de radio... of natuurlijk Kanaal 40 TV of via het internet... In ieder geval, ik, uh, ik, ik, ik zit hier klaar om het door te geven. En wat wordt er allemaal behandeld? Best wel belangrijke dingen. Um, er is een uh, rekenkameronderzoek. Uh, dat gaat dan over het uh, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Uh, het project Formule 1 komt uitgebreid aan het woord in, uh, in een stand van zaken. Maar ook met een financiële actualisatieproject. Uh, het startnotitieproject van Auto Strijder, hè? dat, dat uh, terrein bij uh, Garage daar. Strijder. Ja. Daar is een heel nieuw gebouw gepland. Daar gaat het uh, over vanavond. En concept, opgave, notitie, omgevingsvisie. En, en uh, de opinienota, verdeling en verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen. Dus uh, En dan zijn er ook nog wat mededelingen... van het college van uh, burgemeester en wethouders. Dus al met al uh, belooft het een zeer interessante avond te worden. Nou, nogmaals, mocht u mee willen luisteren... Uh, stem af op uw lokale omroep ZFM Zandvoort. Oké. Okay. En nu? En nu een liedje. En, nu en dan uh, ga ik ondertussen bellen naar het Zandvoortsmuseum... Want daar zit Aad Koningshoven te wachten op ons telefoontje om ons te vertellen okay. over dat nieuws. Trouble is haar only friend en hij is again. Really is And she says it's high time She went away No one's got much to say we Bent. En uh, dat microfoon is nou uh, voor onze gast aan de telefoon. Ja, want we schakelen nu live over naar het Zandvoortsmuseum. En uh, daar is Aad Koningshoven aanwezig om ons iets te vertellen. Klopt dat Aad? Ben je daar? Dat klopt helemaal. Ik ben hier en ik, uh, je schetste net al, uh, ben je een beetje in de sfeer. Nou, we lopen in de jaren 70 tot 85 uh, rond, zeg maar. Oké, okay, hartstikke mooi. Zeg Aad, um, even jezelf voorstellen aan onze luisteraars. Want ik neem aan dat niet iedereen je kent. Dus misschien is het, het leuk om even te vertellen wie Aad Koningshoven is. En uh, hoe je in het, nu in het Zandvoorts Museum terechtgekomen bent. Want er hangt, hangen wat werken van jou. Maar het is misschien aardig om te weten wie je als persoon bent. Vertel eens. Oké, okay, uh, ik ben Aad van Koningshoven, geboren 1747, dus ik loop al een paar jaar mee. Ja. <laughs> en heel toevallig kwam ik met Hilly Jans in contact van het Zandvoort Museum vrede jaar november. Ja. Toen ik met een vriend van me, Dick Algra, die uh, daar gingen we bespreken over het uh, beeld van Sissy, Want het is door zijn vrouw Kitty Warner gemaakt. En er moest nog een replica kop van gemaakt worden. Ja. En zodoende kwamen we dat in het museum terecht. En ik wist niet dat hij er gesproken had met jullie ook over de, de komende Formule 1 tentoonstelling. Dus dat was een verrassing dat, ja. dat we daar ook over hadden. Maar mm -hmm. nou, daar weet ik aardig wat van, vanuit die tijd. Want als jochie liep ik al langs de baan in, uh, uh, van 11 jaar. Maar toen ik uh, in 67, dan, uh, kon ik gaan fotograferen eigenlijk. En dan had ik een camera geleend. Dat ging allemaal <lacht> nog zo. Ja. Maar ik zou achter het hek nog te fotograferen. En die eerste foto hangt hier ook. Ik heb hier een uh, zestigtal foto's hangen binnen. Ja. Die zijn zwart-wit heb ik hier laten drinken. Dus het is helemaal de sfeer van die tijd. Ja. En ik heb er ook gelukkig nog dertig op de boulevard staan. Dus de, de Zo. Van de ark, die, die, die, die van de uh, die panelen die op de boulevard staan. Ja. En dat, uh, nou dat zorgt het ook. Post post. Nou, ik heb nog wel wat. Dus eigenlijk zodoende... ...komt het ook nog buiten terecht. Dat is heel erg leuk. Dat is zeker en, leuk. Ja, en daarnaast... ...ik ben ook grafisch ontwerper weer. Een fotograaf. Dus ik heb ook de Magic Moments... Uh, ...poster voor het museum gemaakt... ...die nu al in de Abris uh, ...zichtbaar is in Zandvoort en daarbuiten. Dus daar ben ik wel een beetje trots op eigenlijk. En, en, en terecht? En terecht? Ja, heel erg leuk. Dat we eigenlijk een... Uh, gewoon hoe ik ermee in contact ben gekomen. Ja. En uh, nou, dat bouwt zich uit eigenlijk zo. Dus, uh, Geweldig. Het is ontzettend leuk hier om uh, te vertoeven ook. Ja. een hele klus hoor. Ja, dat geloof ik. En we hebben dus uh, een hele batterij aan vrijwilligers rondlopen met gouden handjes. Ja. Dus, en, en zonder die mensen was het er, helemaal niet mogelijk dat de volgende week open zou gaan. Ja, daar wordt ja, vaak dat niet bij stilgestaan. Staan. Ik vind het fijn dat je dat even benoemt. Ja, want. het is hè? Ja, ja. heel mooi. Die, dus die hulp is altijd heel prettig. En naast mijn beeld van een tentoonstelling, noem ik dat zo, ja. dan hangen er ook nog uh, series van een collega fotograaf en, en ook nog historische foto's van uh, die zijn verzameld door uh, Jan-Bart Broertjes en, en, en Dick Son. Ja. Die hebben dat uh, verzameld en een uiting van gemaakt, heel mooi, dus met jaartallen erbij en dan kan je precies zien ja. wie wat wanneer won. En de, dat loopt vanaf 1948, dat was zelfs voor mijn tijd. Ja. En, uh, dus, en, en daarnaast komt er ook nog een, uh, een, een, een expositie zeg maar, dat is dus een gebeuren Ja. Dat is dus een compilatie van oude, oude films, en er is dus een speciale ruimte voor gecreëerd hier in het museum. Ja. En daar wordt met projectie, wordt heel spectaculair, die oude beelden getoond. Oh, geweldig. daar geweldig. Die aangeknoopt op een hele fraaie manier door de Stefan de Groot. Die is daar expert in, dus dat is echt een, een, een, een, een heel apart. Ja, ja. Het is afgeschermd omdat daar ook het geluid bij zou komen. Ja. En dat is een beetje, als je dus de br brullende formule eens hoort, je moet je niet door het hele museum hebben natuurlijk. Dan, <laughs> dat is een klein beetje afgeschermd hier. Oh, Oké, okay. ja, ja. Wordt ook, het wordt ook benoemd als de sound experience, hè? eh. Dus, uh... sound ja, is echt een experience. En dat ja. is de manier waarop hij dat doet, is fenomenaal. Uh, Mooi. Zijn er zijn nog een heleboel dingen van die, uh, uh, Ferry van de pole Position winkel in, in hier. Die heeft ja. een hele vaaie collectie aan de historische of klassieke trapauto's. Oh, leuk. Die, dus die komen ook uh, aan bod. Ja. En er bestaat nu, uh, gecombineerd met mijn foto's dus onder andere want er staat een Lotus replica, dus ik zeg maar een bijna één of twee, mm -hmm. en die zit een echte motor in zelfs, dus het is dus heel goed eigenlijk, maar deze is ook gewoon nieuw, die zijn in Engeland gemaakt dus Dat het is ook heel grappig om te zien. Ik heb toch een idee hoe zijn auto uh, mechanisch eruit ziet, zodat je de foto's zal zien. Maar... Zoiets echt van. is toch anders? Ja. En wat ik nou persoonlijk zo leuk vind is dat, dat, dat het feit dat uh, we, we komen ook steeds dichter bij de Grand Prix en nu zag ik vanmorgen ook dat, uh, dat uh, de tweede druk uit is van het boek wat uh, geschreven is door twee Zandvoorders ja. over Wim Loos. En dat, gaat, dat komt allemaal zo leuk samen in deze periode. Ja klopt en dat is ook, ook uh, fantastisch want nogmaals ik ben gaan fotograferen op Zandvoort bij Daan Constance. Dat is een Formule 3 school Vanaf, uh, gebaseerd op een Volkswagen chassis zeg maar die, die, die Formule autootjes. Ja. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, mezelf ook aangeleerd om die foto's van dichtbij te kunnen fotograferen. Want niet alleen de Formule 1 ontwikkelt zich, je zie je ook die foto's enorme verandering. Het begint zelfs zonder vleugels en het eindigt bijna als een uh, vliegtuig. <laughs> die, die auto's. Dus dat die ontwikkeling is dan ook zichtbaar. Maar ook in de fotografie, want die stond te fotograferen met een pentas. Maar die pentas die had ik tussen de 67. Eindelijk kunnen kopen. En uh, dan is een camera met helemaal niks, weet je Dus uh, ja, ja. De richting moest je zelf instellen, de dus, uh, scherpstellen moest je zelf doen. Geen motor drive. Dus... Nee, nee, dat was het nog niet. En soms konden we met een 50mm finish dat zegt, maar, maar dan moet je heel dichtbij staan om een auto vol in beeld te hebben, want voor een kleine auto is een negatief, vind ik niet. Dus het moet allemaal lekker uh, dichtbij zijn. Ja. Maar dan stond ik in de Tarzanbocht, die hangt hier zelf die foto's. Dat stond je ja, eigenlijk op drie meter afstand van de auto die daar voorbij raakt. Dus dan, gelukkig, ik in die tijd, als die uitbreken, die auto's, is dus heel anders dan nu. Ja. Maar toen ik het uit en ging het eerst van je af. Dus je had nog twee seconden de tijd om te reageren. Hmm. Maar het is leuk allemaal dit zo samen in deze tijden van een beetje zeg maar toch wat de Grand Prix op Zandvoort. Dat alles zo samenkomt en dat uh, brengt de mensen uh, leuk allemaal van: jongens, het gaat er echt aankomen. Zeker weten. Dit is dus heel leuk om te zien hoe dat eigenlijk ontstaan is. En dat, dat wordt ook zichtbaar gemaakt. De, de, de oude CPU, vanaf het hele begin, de aanleg, er zijn ook uh, beelden van. En dus hoe dat zich ontwikkeld heeft, die baan. En Tot nu. Nu is het een fantastisch, uh, modern circuit. Ja, maar heel leuk. Ja, dat wordt heel gaaf en dan met Max natuurlijk dus helemaal... Uiteraard. Zeker. Ik is hangen, en ik maak ook illustraties daarvan. Nou. Dat onder andere van Jan Lammers heb ik hier hangen, die uh, in 1992 heeft geholpen samen met AutoVisie. Die hebben we dan uh, als limited editions verkocht. En die opdracht die kon hij weer gebruiken om te investeren in die Formule 1. Uh, nou, ja, zeker. van hem, zeg maar. Nou, Ik kortom, vind het leuk. Een, een zeer, zeer veelzijdige expositie en tentoonstelling... in ons eigenste Zandvoorts Museum. En ja. um, Van wanneer tot wanneer kunnen de mensen de expositie bezoeken, Aad? Aad van de vrijdag e 13 gaat het open. Ja. En dan is het open tot en met uh, 17 mei. Oké. Okay. En zijn er ook dagen dat het museum gesloten is? Dat we. Ja. Museum. Wanneer is het open? Normaal. Maar dat geeft niet, jongen. Mensen kunnen het misschien zo nakijken via de website toch? Maandags niet open. Maandags niet. Oké. Okay. Maandags niet en het is van 10 tot 5 geopend. Prima, prima. Weet je misschien ook de prijs, de entreeprijs uit het hoofd? Of? De, entree, de entreeprijs voor de tentoonstelling? 5 uh. nee. nee. euro en kin, kinderen tot 12 jaar gewoon gratis. Kijk eens aan. Tot 18 jaar graag. Zelf. Tot 18 jaar zelfs. Ja. ja, en dat is geloof ik ook nog een reductie met een Zandvoortpas. Maar als dat goed is weten de bezitters van de Ant uh, Zandvoortpas dat zelf wel. Nou, ik zou zeggen, komt het zien, komt het zien. Heel hartelijk bedankt Aad voor je toelichting. En dat je ons even, ja, heeft willen vertellen. En ik wens jullie enorm veel succes. Zeker, van deze kant ook. Ik aan alle mensen hier dat... Oké, okay. dank je wel. Dank je wel. Dank voor de mogelijkheid. Okay. Zeker, heel graag gedaan. Fijne Ze dag we horen weer van elkaar. Doe <laughs> Oké, okay, daag. daag. My love, I'll offer you now. My heart and heart can give. For just as long as I live. I'm yours, no arms but yours dear will do. My lips will always be true. My eyes can see only you. I'm yours, and as the years roll. And when things go wrong, dear Just hold out your hand And I'll be there With every beat of my heart With every breath that I take Now and forever, sweetheart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 Ja, dat was Elvis. I'm Yours Zo, zo, zo, zo Hey nou, gaan we naar Dolly ja, want uh, het is de hoogste tijd voor het liedje van de sidekick. Maar ik wil dit graag even toelichten. Uh, waarom mijn keuze is gegaan naar deze bewuste jarige dame. Want dat is ze. Uh, vandaag is Brigitte Kaandorp jarig. En uh, ze is geboren op 10 maart 1962. Weet je trouwens dat ze ook Allegonda heet? Oh, dat is een leuke naam. Dat vind ik echt iets voor haar, hè? Leuk, ja. ja. Brigitte Allegonda Maria Kaandorp. Maar hoe werd ze genoemd vroeger? Gontje? Wat zeg je? Allegonda werd ze genoemd of echt? Nee, ik denk dat ze gewoon echt uh, Brigitte genoemd ah, okay. werd. Trouwens, ze, ze, ze wordt eigenlijk Brigitte genoemd, geen Brigitte. Ja. Maar goed, uh, ze is in een Rooms-Katholiek gezin... als derde van de vier kinderen opgegroeid. En uh, ze is begonnen op uh, gymnasium. Uh, daar begon ze met de, met de beta-kant. Maar uiteindelijk heeft ze eindexamen gedaan op het Atheneum A. En ze heeft 2,5 jaar Nederlands gestudeerd... aan de Universiteit van Amsterdam... Maar ze heeft dat niet afgerond. En ze trad al regelmatig met zelfgeschreven nummers op... in cafés en, en, en jongerencentra voor studenten. En het gekke was, een week nadat ze met haar studie gestopt was... won ze het Kamarettenfestival. Nou ja, toen was het beklonken. Hè? Toen uh, heeft ze allemaal leuke nummers gemaakt met uh, Herman Vinkers... Bijvoorbeeld. Uh, niet de eerste, de beste het... natuurlijk, dat is wel leuk zeker, zeker. daar heeft ze ook echt een, een hit mee gescoord dat was dat nummer, dat uh, duet, dat was een parodie op het nummer van Together We're Strong van Patrick Duffy en Mireille Mathieu ja. nou goed, we, we weten allemaal wie ze is ze is heel ver gekomen met, uh, met haar cabaretvoorstellingen, fantastische dame, mooie liedjes gemaakt ze is getrouwd, heeft twee kinderen. En die zijn alle twee uit een eerdere relatie dan haar huidige huwelijk met Jan. En uh, ja, een van de liedjes waar we natuurlijk niet omheen kunnen. Het is uh, een heel zwaar leven. Dus die ga ik draaien als liedje van de sidekick. Het liedje van de sidekick.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 Leven neem me echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee.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 Ja, dat is wel even leuk. Oh, uh, oh, oh enige. Ik zou er helemaal plunderen bij het horen hier van. Ja, enige. Uh, Zo'n verschrikkelijk goed nummer. Leuk hoor. Ja, ze heeft nog meer van die nummers gemaakt. Dan kan ik het is een leuk type als je ook ziet met optreden. Een apart figuur om te zien. Altijd, uh, als een beetje jonker moet je eigenlijk wel lachen om de uitlook. Dus kijk eens op ja, een leuke die... manier, kijk altijd. Ja, ja, dat klopt. En, maar het is ook een leuk mens. Hè? Mijn kleinzoon die heeft uh, met haar een theatervoorstelling uh, gedaan. Ja. En uh, ja, dan leer je het toch kennen. Hè? Met repetities is ze er natuurlijk. En, ja. uh, en vooraf met de promotiewerkzaamheden. Dus dan leer je het ook kennen. Maar het is echt een schatje, hoor. Nou, leuk. Het is echt heel, heel leuk. Nou, ja. al dus een liedje van de Sidekick. Hè? Ja, zo is het. <laughs> We gaan uh, Barry Menelo. Uh, have I told you lately. Troubles, that's what you do. Oh, the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort, too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. My troubles, that's what you do. There's a lot. no one above you, you fill my heart with gladness, you take away all my sadness, ease my troubles, that's what you Ja, dan worden we helemaal kalm. Helemaal rustig weer. <laughs> maar we gaan er zo meteen weer wat tempo in doen. Maar eerst even een mededeling, want dat vind ja. ik ook wel erg leuk. De, de oud-Zandvoort-wandeling is altijd wel leuk. Uh, dus even kijken, bij het museum wordt het aangemeld. Een rondleiding door het oude centrum van Zandvoorts, oude Zandvoort-wandeling. Er is veel te vertellen over de geschiedenis van Zandvoort. En ook is er zowel in het museum als in het oude gedeelte van het dorp... altijd nog veel te zien uit het verleden. Daarom organiseert het Zandvoetsmuseum iedere eerste zaterdag van de maand een rondleiding door het oude centrum van het dorp. En dat is altijd leuk tijdens een uh, familiebezoek, een jubileum of een uh, verjaardag. Dus uh, jongens, wat let ons allemaal. Altijd leuk om te doen. Ja, is dat de, de, de ouderwetse sloppieswandeling? Ik, waar waar ja, er wordt hier niet over sloppieswandeling genoemd. Oh. Maar misschien dat jij meer weet. Ja. Is het een sloppjeswandeling? Ik zal het niet weten eigenlijk. Nou, je had altijd de eerste zaterdag van de maand, geloof ik, ja. je de sloppjeswandeling. En dat werd dan vroeger gedaan met Klaas Koper. Ja. Uh, we, we kijken, we deed, er waren nog een paar mensen die deden. Freek Veldwies, weet ik. Ja. Die doet het ook. Er is nog iemand, maar dat weet ik even zo gauw niet. Maar uh, dat, dat, dan krijg je al die verhalen van, van die gebouwen en, en nou, over de straatjes. En, uh, ja. Want dat waren vroeger, de, die, had je die hele kleine steegjes. Ja, de smeden de straatjes. Dan, dat leuk, waren de sloppies. sloppies. sloppies. Ja. En daar zijn hele leuke verhalen over te vertellen. Dus ja, zeker een keertje doen als je met een vriendinnenclubje bent of iets. Weet Altijd gezellig. Hartstikke leuk. Ja, okay. Dat is een aanrader. Zeker wel. Dan gaan we ja. weer.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 Is een lente symfonie zij dronk met een rietje, mijn sofietje op een amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn sofie de liefste was. Lijn, herkent u nog? Een heel grijs verleden, een uh, sofietje. De meisje, de, de rietje, de, een rietje, een uh, glas oranje dronk. Ja, zo simpel waren de dingen toen. Hè? Daar kon je toen een, een liedje over maken. Hè? Nu toen zijn wel, het ja, vaak nou, allemaal de... maatschappelijke issues die aan de orde komen. Ja, maar... <laughs> en heftige problemen. Maar toen was het nog gewoon sofietje leuk. die met, uh, zeg, ranja je met een rietje op het terrasje zat. Ik heb uh, ja. even kijken, hadden We hadden het net over, Dolly die bui, uh, buiten de microfoontjes om, uh, over Alabina. Dat, dat nummer heb ik voor mij Het is een, een Franse muziekgroep. Ja. En die is ontstaan door een samenwerkingsverband... tussen de Israëlische zangeres Itar... en een Franse zigeunerband Los Nias de Sara. Uh, voor beide was het toen een internationale doorbraak. De groep die uh, mixt verschillende stijlen, zoals zigeunermuziek, uh, Arabische muziek, flamenco, dans en popmuziek. Yeah. Ze zingen dat in Frans, Spaans, Arabisch, Hebreeuws of Engels. En in sommige gevallen worden er verschillende talen binnen één uh, song gebruikt. Oké. Okay. Het is uh, ja, voor veel mensen misschien even wennen om, om te floren, maar het is wel een muziek waar heel veel tempo in zit. En dus die uh, gaan we nu even opzetten. Stoel aan de kant. <middels> Ja, ja, dat was Alabina. En, uh, het is een soort uh, rollercoaster waar je een beetje in zit in deze muziek.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 Fill that empty space inside But I can't do that without you Zeker, ja. De laatste weken wel een beetje bekend... dat uh, zowel Dolly als ik een beetje een fan zijn... en blijven van onze André Hazers. Dus die hebben we vandaag ook weer meegenomen, Dolly. Oké? Okay? Oh, Oké. Okay. Voor jou te laat. Dacht jij aan mij toen ik belde en je vroeg kom met terug. Ik hou nog steeds van jou. Nu heb je het zwaar. De rollen zijn nu omgedraaid. Dit is voor jou. Voor jou te laat. Eyes, you bet. Better... today. wat een mooi nummer, Dolly. En we gaan nu weer tegen de klok van twee lopen. Ja, want jij zegt laat me alleen. Nou, ik ben mijn koffertje al aan het pakken, hoor. Ik zie Ik ga het. wel, ja, ik, ik ga het. wel, hoor. Ja, we ja. gaan eerst luisteren, aan <laughs> voor eventjes gedag zeggen natuurlijk, hè? Ja, ook dat. En, en ook nog even vertellen dat ja, gisteravond een heel triest gebeuren. Uh, een hert is gisteren omgekomen in uh, Zandvoort na een uh, aanrijding. Erg zielig bij de Zandvoortse ja. uh, bij het oversteken. Hij was nog wel dicht bij het zebrapad. Maar het heeft niet mogen baten. Een automobilist heeft hem over het hoofd gezien. Ja, maar goed, 30 en, uh, meter. Als je meer dan 30 meter, ja, dan geldt de Zebra pak niet. Het is heel rot. Dat gebeurt nog steeds. En uh, ja. Natuurlijk is het ook voor de automobilist is het een, een risico iets. Dus, uh, wat ja, betreft. en zijn auto is uh, best beschadigd. Ja, dus, ja. Ja, uh, inderdaad, ik, voor beide partijen ik, niet. Ik wil wel. even benadrukken. Jongens, ze lopen gewoon weer rond. Dus rijd rustig. Kijk goed, want okay. voordat je het weet steken ze de weg over. Nou, Dolly en ik die uh, gaan ons uh, weer klaarmaken om weg te gaan hier. We hebben twee hele leuke gezellige uurtjes gehad, vinden Absolute, wij zelf. Ik absoluut. hoop dat de luisteraars hebben kunnen genieten van uh, wat mededelingjes en muziekjes. En uh, wat dat betreft uh, zeggen wij tot uh, volgende week uh, dinsdag. En ik zeg tot morgen. En jij zegt tot morgen. Morgen ben ik hier met Lucy. Oké. Okay. Ook gezellig. En we wensen altijd wel nog een hele... Oh nee, vanavond bedoel ik. Vanavond ben, toch, vanavond ben ik er ook weer. Kijk ja. oh, oh, oh. Nog een fijne dag, luisteraars. Ja, geniet van deze doe, doe. dag. Tot gauw. Wait a minute, baby.